De gelaarste kat. In een land, hier heel ver vandaan, woonde een molenaar met zijn drie zonen. De jongste zoon, Marquis, was altijd zijn favoriet. Maar toen de molenaar stierf, liet hij de molenaar aan zijn oudste zoon. Een ezel aan zijn middelste zoon en een kat, genaamd Poes, aan de jongste. De oudste zoon lachte hem uit en liet Marquis alleen achter. Hij was teleurgesteld en vroeg zich af waarom zijn vader hem deze kat had nagelaten. O oh, Poes, wat moet ik nou met jou? Ik kan mezelf nauwelijks voeden. Ik heb geen molen en zelfs geen ezel. Hoe moet ik verder leven? Toen gebeurde er iets magisch dat Marquis choqueerde. Maakt u geen zorgen, heer. Ik kan u helpen. Poes, je kan praten. Een kat die tegen me praat. Oh, ik kan nog veel meer, meneer. Geef me een zak en een paar laarzen en ik zal u laten zien wat ik kan. Marquis was nog steeds in shock en vroeg zich af hoe hij aan een zak en een paar laarzen kon komen. Maar een pratende kat gaf hem hoop. Oké, okay, poes. Ik geef je een zak en een paar laarzen. Laat eens zien wat je kan. Marquis nam het beetje kleine geld dat hij had en ging naar de schoenmaker. De schoenmaker was verbaasd over het vreemde verzoek. Laarzen voor je kat? Weet je het zeker? Ja, graag. Al snel kreeg Poes zijn laarzen en een grote zak. Nou Poes, je hebt waar je om vroeg. Wat ga je nu doen? Eerst zal ik eens eten voor ons halen. Poes ging naar een plek waar hij konijnen kon vangen. Hij stopte een paar wortels en wat sla in een zak en liet het openstaan. Hij verstopte zich achter een boom en wachtte. Snel vonden een paar konijnen de zak en sprongen erin om te eten. Poes sprong tevoorschijn en maakte snel de zak dicht. Gebbels! Hij nam de konijnen mee naar Marquise. Hier is ons diner. Poes, je hebt konijnen gevangen. Bedankt. Ze maakten er een machtige maaltijd van en hadden nog genoeg over voor de volgende dag. Maar de volgende dag rustte Poes niet uit. Hij ging erop uit en ving nog meer konijnen met dezelfde truc. Op de terugweg besloot hij de koning in het paleis te bezoeken. De wachters bij de poort hielden hem tegen. Laat mij er langs heren. Ik heb een cadeau voor de koning. Ik ben er zeker van dat hij niet blij zal zijn dat jullie me tegenhielden. Een kat die lazen draagt en kan praten? Dit moet de koning zeker zien. Laat hem erdoor. Ze staarden naar Poes toen hij door de deur het kasteel inliep. Hij bereikte de koning, de koningin en de prinses en sprak tot hun verbazing. Majesteit, mijn naam is Poes. Ik hoor bij mijn heer Marquis van Carbas. Hij wil zijn respect tonen door jullie deze konijnen cadeau te doen. Neem ze alsjeblieft aan. Oh, wat een magische kat. Wat zijn we blij om je hier te ontvangen. Laat jou hier weten dat wij zijn cadeau aannemen en dat we dankbaar zijn voor zijn gebaar. Dank u, mijn heer. De prinses was erg vermaakt, kijkend naar de kat met zijn laarzen. We zullen je de gelaarste kat noemen. Frego, zorg ervoor dat hij met gevulde maag vertrekt. Geef hem onze beste melk en room. Frego, de koningsbediende, deed wat hem werd gezegd. En Poes likte tevreden zijn room op en verliet het kasteel. Poes ging terug naar Marquis en vertelde hem wat er gebeurd was. Gelaarste kat. <laughs> Je hebt de koninklijke familie ontmoet. Vertel eens, hoe was de prinses? Oh, ze was zo mooi als de komelk die ze begaf. Een lieve stem en een goed hart. Je moet met haar trouwen. Ik? Ik mag dan jouw baas zijn, maar ik ben geen prins. Een of andere prins met een groot kasteel zal haar trouwen. Poes zei niks, maar ging elke dag naar het kasteel... en gaf één of twee konijnen aan de koning. Al snel ging het verhaal van de magische kat rond... die jaagd voor zijn baas en cadeaus bracht naar de koning. Niet ver weg van hier woonde een reus in een heel groot kasteel... en was zo groot als een reus maar kon zijn. Niemand kwam bij hem in de buurt. En die dat wel deden, werden opgegeten. Maar Poes was dapper genoeg en ging bij hem langs en klopte op de kasteeldeuren. Toen de reus de deur opende, moest hij lachen... om de kat die voor hem stond met laarzen aan. Ho, ho, ho. Wat is dit? Een kat met laarzen? En een kat die kan praten, de heer. Oh, het praat. Wacht. Jij moet de gelaarste kat zijn waar ik over heb gehoord. En u, mijn heer... Je bent een machtige Reus met geweldige krachten. Iedereen is bang voor u. De Reus was blij om over zijn beroemdheid te horen. Je hebt geluk dat ik geen katten eet. Kom binnen. Poes ging het kasteel binnen. De geamuseerde Reus vroeg zich waarom hij was gekomen. Waarom ben je hier? Ik wil uw magische krachten graag zien. Ik hoorde dat u delt hier kan veranderen. Klopt dat? Natuurlijk is dat waar. Kan u dat laten zien? Ik zou het heel graag zien. De reus veranderde toen in een grote, krachtige leeuw. Hij gromde naar de arme poes die in de lucht sprong van schrik. Oké, okay, ik geloof u. Ga alsjeblieft alstublieft terug in uzelf. <lacht> geloof je me nu? Ja. Ja, ja, maar. Ja? Kan jij ook in een klein dier veranderen? U bent zo groot. Ik kan overal in veranderen. Kijk maar eens. Hij veranderde meteen in een kleine muis. Poes had op dit moment gewacht. Hij sprong op de muis en beuzelde hem op. Ah, dat was een zware maaltijd. Hij wandelde het kasteel uit met opgeheven hoofd. Alles ging volgens plan. Poes kwam thuis bij zijn baas. Geen konijnen vandaag? Baas. Laten we gaan baden in de rivier. Nu? Ja baas, nu meteen. Vertrouw me maar. Marquis snapte er niks van, maar volgde de poes naar de rivier. Hij deed zijn kleren uit om te baden in de rivier. Poes pakte de kleren en verstopte ze snel onder een steen. Vlakbij was een pad waar de koning voorbij kwam met de koets. Poes wist dat de koninklijke familie dit pad één keer per week nam. Hij wachtte tot de koets dichterbij was en begon toen te schreeuwen. Help, help! De koet stopte. De koning keek uit het raampje en hoorde een bekende stem. Hoes, wat doe jij hier? Majesteit, alstublieft, help mijn baas. Marquis van Carabas. Hij was aan het baden in de rivier toen iemand met zijn kleren vandoor ging. Het is koud en mijn baas zal snel ziek worden als u niet helpt. Wacht eens! Al onze beste kleding en haast jullie naar Marquis van Carabas. Zorg ervoor dat hij droog, aangekleed en warm is. De wachters haasten zich naar de rivier met de koninklijke kleding. En al snel kwam de baas van de gelaarste kat gevolgd door de wachters. Hij zag eruit als een prins, gekleed in de koningskleren. De prinses gluurde uit het raam en Marquis zag de prinses voor de allereerste keer. Oh, Marquis van Carabas is zo'n knappe prins. Prinses, ze is zo knap als ik had gedacht. Marquise was van de schoonheid bekomen en boog voor de koning. Bedankt voor deze aardigheid, mijn koning. Nee, u bedankt. Het is goed u eindelijk te ontmoeten, Marquise van Carabas. We hebben elke dag genoten van uw cadeau. We hebben veel te bespreken, maar eerst laten wij naar huis gaan... Poes, die naar alles had staan kijken, begon plotseling te praten. Uwe hoogheid, we zouden vereerd zijn om u op mijn baas zijn kasteel te verwelkomen. Toch, mijn heer? Marquis keek verbaasd naar Poes. Ons kasteel? Poes knikte en ook al was Marquis in de war, hij besloot Poes ook dit keer te vertrouwen. Uh, ja, majesteit. Ik nodig jullie uit om bij ons te dineren op ons kasteel. Heel goed. Laten we gaan. Marquis stapte in de koets en Poes rende vooraan de koets. Ze gingen richting het land dat van de reus was. De reus had veel boeren op het land werken. Poes rende vooruit om de boeren te waarschuwen. Opgelet, de koning komt eraan. Als de koning vraagt van wie dit land is, moeten jullie zeggen van Marquis van Carabas. Als jullie dat niet zeggen, zal de koning jullie doden. De boeren waren bang en knikten hun hoofd in angst. De koninklijke koets reed al snel door het land. De koning keek naar de werkende boeren en riep ze bij hem. Van wie zijn deze landen? Voor wie werken jullie? Markies van Carabas, mijn heer. De koning en zijn familie waren onder de indruk. Heer van Carabas, u heeft mooie landen. Bedankt, mijn heer. Terwijl de koets het kasteel van de reus naderde, was Poes klaar om ze te verwelkomen. Poes had alles geregeld. De koninklijke familie en Markies stapten uit de koets en bewonderden het kasteel. Wauw, wat een fantastisch kasteel! Inderdaad! Marquis realiseerde zich al snel dat dit zijn kasteel moest voorstellen. Mijn heer, welkom op mijn kasteel van Carabas. Kom binnen en dineer met ons. Die dag bedienden Marquise en de gelaarste kat... de koninklijke familie aan een enorme tafel vol met delicatessen. Poes liet de bedienden van de reuzen fantastisch diner serveren voor iedereen. Marquise en de prinses bleven naar elkaar kijken... en zo ook de koning en koningin. Ze wisten dat ze een man voor hun dochter hadden gevonden. De koning sprak met Marquise en zei de woorden... die Marquise nooit had gedacht te horen. Heer Marquise, ik vraag u als vader... Niet als koning. Zou je met mijn dochter willen trouwen? Mijn heer, dat zou een plezier en een eer zijn. Marquise en de prinses gingen snel trouwen. En een molenaarszoon werd een prins. Marquise was zijn vader eindelijk dankbaar dat hij hem de kat had nagelaten. De gelaasde kat hoefde nooit meer op konijnen te jagen. Hij leefde bij de prins en prinses en leefde een koninklijk leven in het kasteel.